of niet, het is waar. En dat de kapitein vrijwilligers zoekt, is ook waar. Vrijwilligers om de kelder van het kasteel in te gaan? Precies. Omdat er van alle leden van de eerste ploeg... die met mij naartoe zijn gegaan... geen enkele meer terug wil. Ah, die dapperik hebben natuurlijk te veel gedronken. Ze hebben een kater. Zeg, hebben ze tenminste een paar goede flessen laten staan? Flessen? De kelder staat er vol mee. En geloof me, op kasteel Vauvert... is de wijn niet van de slechtste soort. Geen één vrijwilliger... Ja, zo stelt Flessen ze inderdaad om bang van te worden, zeg. Ja, je zult het niet geloven, maar ze waren bang. De overmacht was zeker te groot. Ja, je kon ze door het keldergat heen horen grinniken. De Flessen? Ja, de Flessen. Je kon ze horen huilen en dansen en ze liet afgrijzelijke kreten horen. Maar flessen die dansen en kreten slagen, is geen alledaags gezicht, nee. En toen jullie dichterbij kwamen, begonnen ze zeker om het hart te schreeuwen. Raak me niet aan, raak me niet aan. Je hoorde ze tegen elkaar aanstoten en omvallen en wegrollen. We stonden met onze oren te klapperen. We werden er gewoon koud van. We stonden te trillen op onze benen. dat heb je ervan als je te veel drinkt? Niemand van ons durfde naar beneden te gaan. Ze maakten een geweld. Een geweld? Als jij het had gehoord zoals ik het gehoord heb, mijn haren stonden er stijl van omhoog. Ja, en ik ben ja, toch geen groentje. Ik heb het beleg van Montauban en van La Rochelle meegemaakt. Veldslagen, daar ben ik al gewend. Maar zoiets heb ik nog nooit gehoord. Dat het, het was een geluid. Nou, als ik zou durven te zeggen wat ik op mijn tong heb. Het, het, het was een geluid van, van alle duivels. Het geluid. Uit de ja, Natuurlijk man, alleen de duivel kan fles in zo'n toestand brengen. Ja, geloof je me niet? Ach, zeker geloof ik je. En ik neem een pet voor jou voor ook. Want je moet wel ontzagwekkend veel gedronken hebben om Belzebub te hebben gezien. Ik zelf ben hem maar twee keer in mijn leven tegengekomen. Ik herinner me zelfs niets meer van zijn horentjes en zijn zit. Maar wat zijn keel betreft, oh daar komt wat doorheen hoor. Gewoon vuur vast. Net als de mijne trouwens. Hoe meer ik dronk, hoe meer dorst ik kreeg. Ja, toch ben ik er zeker van dat het de duivel is. Overigens in dat kasteel... Uh, Hoever, dat is altijd al beheks geweest. Ik heb me laten vertellen dat de duivel er al in de tijd van Lodewijk de negende rondspoten. En daarom moesten de bewoners er ook niks meer van hebben. Om de duivel eruit te jagen, hebben ze het hele domein aan de kartuizers gegeven. Maar de kartuizers zijn vertrokken en de duivel is gebleven. Ja, Ik begrijp het hoor. Hé, hey, goh, brengen ze een goede fles wijn. Onze boogschutter moet weer op krachten komen. Nee, nee, nee, nee, geen fles. Ah, oh, meneer is echt bang voor flessen. Nou, tenminste. Eh, uh, een dan maar, hè. Ja. Alsjeblieft. Ja, ja. Goed zo, jongen. Drink jij maar eens, hoor. Ja. En als je zover bent dat je de duivel ziet, waarschuw ons Ik weet zeker dat het de duivel is. Ja. Heb je hem dan gezien? Niemand heeft hem gezien. Overdag vertoont hij zich niet. Ah, een nachtduivel. Niet de eerste, de beste dus. Hoezo <lacht> uh, kun je hem overdag niet zien? Dan? Een paar lui van de troep zijn er verschillende keren achter elkaar overdag naartoe gegaan. Ze hebben alle verdiepingen en alle kamers van het kasteel van de kelder tot de zolder doorzocht. Er was geen geheime deur of tunnel te vinden. De eigenaars zijn er niet. Ze hebben niemand gezien. Zelfs niet in de kelder? Nee, er waren alleen maar wijnflesjes in de kelder. En er stonden er zelfs een paar die grijs waren van stof. Uh, hebben jullie ze niet een beetje bijgemaakt? Ja, mocht niet van de kapitein. En toen jullie er waren het zeker niks. Niks. Maar, we hadden onze rug nog niet gedraaid of s'avonds begon het lawaai opnieuw. En nog harder dan ooit. Jongen, jonge, jonge. Het is wel gek wat je er allemaal vertelt. Het is de duivel. Ik weet zeker dat het de duivel is. Maar als het de duivel was, hoefden we alleen maar aan de monniken te vragen... om hun gebeden door het keldergat te komen opzeggen. De monniken zijn ook gekomen. Ze hebben er zelfs wijnwater in gespoten, zonder resultaat. Ah, die duivel wilde natuurlijk geen water in zijn wijn doen, hè? Bepaald in kenner. Zelfs de politiechef is erbij gekomen. En wat heeft hij gedaan? Niks. Niks. Ja, dat wil zeggen, hij houdt de mensen uit de buurt... Want als zoiets uitlekt, komen er altijd bij bossies lui uit de achterbuur te kijken. Wat zijn met u, hè? Oh. Wat zijn met u, kapitein? Ik mag vervloekt wezen als wij we belzen niet klein krijgen. Maar uh, kapitein, u, u praat alsof u... Helaas, jongen, ik ben bang dat we met een vorst der demonen te doen hebben. Ja? Werkelijk waar? Ik zoek vrijwilligers. Jullie misschien? Ja, dat uh, wil zeggen. Nou ja. ja. Goede genade. Ben jij bang, jongen? Oh nee, nee, maar als het werkelijk wel zijn is. Ja, wil je dan nog eens over nadenken? Uh, liefst wel, kapitein. <tie> Belzebub. Belzebub. Wat heb je, sergeant? Kapitein. Laat maar uitlachen alsjeblieft. Belzebub. Durf jij de duivel te tarten? Ik geloof in God, nog duivel. Maar dat is een godlogenaar. En wie geloof jij dan? Ik geloof in de provoost van Parijs. Dat is te veel of te weinig. Ik geloof ook in Margot hier. En in de armen. Ja, ah, dat is een lekkere meid, die Margot. Ja, kaptein. Komende lente gaan we trouwen. Jij wilt dus wel naar beneden gaan. Maar waarom niet? Jij bent een ongelovige, maar je bevalt me. Mooi zo. Neem je het aan? Ik ben niet bang. Als je de duivel tegenkomt, is het je dood. En als ik wat waarschijnlijker is, niet oog in oog sta met de duivel... ...maar met een troep bandieten of valse munters? Je weduwe krijgt een pensioen. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, wat loopt u hard voor stapel? We zijn nog niet getrouwd en ik ben nog niet de pijp uit. Weiger je? Wat zijn de voorwaarden? Die kun jij zelf bepalen. Daar waag ik me niet aan. Als je wilt, krijgt Margot een pensioen. Als ik even tijd krijg om er met haar over te praten, dan kom ik het u vanavond zeggen, kapitein, voor het hek van Kasteel Vauvert. Is dat in orde? Voor mekaar! Goed, <lacht> Je moet hem een flinke prijs vragen. Ha, reken maar, Margotje. Als je doodgaat, wil ik een behoorlijk pensioen. Je hebt gelijk. We moeten aan onze toekomst denken. Tja, en als je hoort wat de kapitein zegt. Zo is het. Je loopt het gevaar dat je alleen blijft. Dat staat voor mij wel vast. Als we ons huwelijk moeten opgeven, dient de kapitein zijn prijs ernaar te maken. Je, je, je maakt je wel erg gauw zorgen, zeg. Als je gewond raakt, is er geld nodig om je weer beter te maken. Als je echt gelooft dat ik er niet heel hard vandaan kom. Wie niet waagt, die niet wint. Zonder geld begin ik geen huishouden. Nee, ik kan nog altijd nee zeggen. Zo'n mooi zaakje, zeg je daar nee tegen? Ja, het is misschien wel niet zo'n mooi zaakje. Natuurlijk is het dat wel. Gert Verder, je zou haast denken dat je bang bent voor de duivel. Ja, natuurlijk niet. Maar. Als ik onuitgenodig mijn benen onder de tafel ga steken bij die bandieten die er aan het feest vieren zijn, dan, dan ben ik bang dat ze mijn gezelschap niet erg zullen waarderen. Als je het liever niet doet, ik hou je niet tegen. Maar Dat ik dan mijn hele leven dienst erin in een kroeg blijf, zal jou een zorg zijn. Maar goh, ik hou van je, dat weet je best. Aan praatjes hebben we niks. Nou, laat eens kijken. Hoeveel zou je nodig hebben? Vijf of tien zakkendaalders? Ik wil helemaal geen zakkendaalders. Ik wil mijn hele leven een pensioen dat overgezet kan worden op onze kinderen. Nou... Oh. Een pensioen voor jou zal de kapitein wel goed vinden. Maar eentje dat overgezet kan worden op onze kinderen, nou, ik weet Laat niet... Laat hij zich soms afmaken? Nee, natuurlijk niet. Ik... Nou dan. Goed, ik doe het. Ik zal hem de uiterste prijs vragen. Eindelijk krijg ik dan mijn huisje. En mijn meubeltjes, mijn kleren. En een kist die lekker naar geld ruikt. Huh. En, en ik... Welke rol heb je mij daarin toebedeeld? Oh jij, er is zo weinig kans dat je terugkomt dat ik daar maar liever niet aan denk. Dan zou ik nog van mijn stokje gaan. Nou, je, hebt, je hebt gelijk, ja. We moeten niet sentimenteel gaan worden. Het wordt zo langzamerhand tijd de kapitein wacht op je. Zou jij ook op me blijven wachten, Margot? Erg genoeg wel. Wie weet hoe lang. Wacht, Sergeant door! uit de weg daar. Bravo, sergeant. Ik hou van kerels die op tijd zijn. Wel, kapitein, Ik zal u zeggen wat ik en Margot hebben besloten. Een pensioen van 500 daalder per jaar voor Margot en mij, dat overgezet kan worden op onze kinderen. En als ik niet terugkom, een pensioen van 1000 daalder per jaar voor Margot. Nou, nou, nou, als ik dat verwacht had. alle duivels... Uh, oh, pardon. Ik ben niet bijgelovig. Gaat u ermee akkoord? Je zult het hebben. Uit de weg! Laat de sergeant door zakken. Hier is het geldergat. Hoe je? Ik hoor helemaal niks. Ga dan eens bij de tralies staan. Ik hoor niks. En ik zie ook niks. Ik heb een lantaarn voor je klaar laten maken. Alsjeblieft. Ik heb mijn beste zwaard bij me. Waar is de ingang? Hier langs. God sta je bij, sergeant. God? Maar God bestaat niet, kaptein, even min als de duivel. Ah, nee, nee. <laughs> Verroest, Dat is het donker op die trap. En die lantaarn die geen licht geeft. Ik vraag maar waarom niet. Die treden zijn glibberig, zeg. Niks te horen. Niks. Die schurken zitten natuurlijk naar het geluid van mijn voetstappen te luisteren. Had ik mijn laarzen maar thuis gelaten? Ik maakte hem eentje meer lawaai dan zij, allemaal samen. Oh. Oh. Ik kan er niet ver vandaan mee zijn. Verdraaid. Blaast die wind, dat kleine pits, licht dat die verrekte lantaarn gaf nog bijna uit. Hé, hey, wat gek. Die, die wind. Het, het lijkt wel... Goeie genade. Ik ben niet voor snik. Als dat zo doorgaat, dan moet ik op mijn tellen gaan passen. in mijn slapenponst. Mijn voorhoofd is nat van het zweet. Zou ik bang zijn. De dapperste kerels zijn wel dus bang. Altijd voor de aanval. Goeie zwaard heb ik stevig in mijn de rechterhand. Deze keer ben ik klaar voor de strijd. Ze, ze hebben me gehoord. Daar heb je ze. Nou opletten ouwe jongen. Ja? is mijn lamp helemaal uit ik zie niks meer dat is het einde dat zijn natuurlijk de ratten ik zie hun ogen glinsteren Oh, die slaat me van af in ieder geval hoor ik niks de ratten die ratten zijn een stel fles aan het mollen. kom op de kelderingang kan niet ver meer zijn Er Zit daar zeker een of andere beest opgesloten? Of een gevangene? Ja. Hé? Huh? Wat? Heb ik dat goed gehoord? Ja. Ja? Ja? Ik sta tegen mezelf te praten. Tegen wie moet ik het anders doen? Dat maakt niks uit. Ik voel iets. Het was een flauwe rilling in mijn nek. Met een tong die mijn hals likte. Bah. Mm. Dat was, da dat was ik. Dat was ik. Hé, Ik sta zelf antwoord te geven op mijn eigen vragen. Ik ben, het, ik ben het, ik ben het, ik ben het, ik ben het, ik ben het, ik ben het. Zeg, ik sta hier toch niet te slapen? Die duisternis doet pijn aan mijn ogen. Niets, niets, niets, nog steeds niets. Als ik alleen maar wist waar die flessen stonden. Die staan daar. Waar dan? Hé, Wat? Wie, wie, wie praat daar? Wie, wie zei er iets tegen me? Wie praat er tegen me? Ah, oh, ik begrijp het al. Dat zijn de anderen daarboven. Die staan gebeden om te zeggen. <laughs> Niet te geloven. Dat is gewoon niet te geloven. Daar is het. Aan de andere kant van de deur. Ik hoef maar open te douwen, ik weet het. Ja, het zijn wel vrolijke knapen. Toch is ze maar gek zo. Ze zijn dronken. Ze zijn heel stel. Er zijn ook vrouwen bij. Als ze allemaal dronken zijn, dan heb ik een kans. En als er nog maar een paar bij zijn die overeind kunnen blijven, dan geef ik niet veel van me uit. Nou ja, ik ga erop af. Als ik wacht tot ze slapen en allemaal liggen te ronken, dan kan ik ze volledig in de pan hakken. Dan zijn ze toch compleet in de olie. Hey. Er komt licht onder die deur door. Had ik nog niet eens gezien. Ik ga eruit naartoe. Trap gewoon die deur in. In ieder geval dat het nou maar eens afgelopen zijn. <lacht> dat zijn geen mensen die daar lachen. Dat zijn beesten. Of, uh, eigenlijk maakt dat weinig verschil met dronken mensen. Ik ga. <lacht> ja, je gang hoor. Ja goed, ik ga. Oh, ga dan. Eén, twee en één is drie. Flessen, flessen, en nog eens flessen. Zie je het? Flessen. Je hoeft echt je ogen niet uit te wrijven hoor. Groene zegels, rode zegels. Hmm, groene mutsen, rode hoeden. Flessen. Dat zijn mannen en vrouwen. Kijk maar eens goed. Vrouwtjesflessen. <laughs> krijg je geen dorst? Nou, ja, hoe ik dorst krijg. Bordeaux. Ja? Vrouwtjes, Bordeaux. Nog één? Nou, graag. Uh, Nog twee ook. ...op je gemak. Nou ja, ik kan dat... hier in ieder geval beter zien. <laughs> Verdorie, daar staan niets als, als flessen. <laughs> en goede ook. <laughs> Die kennen me wel, hè? de flesjes. <laughs> natuurlijk kennen wij elkaar. Mijn brave flesjes. En dan te bedenken dat ze daarboven bang voor jullie zijn. Ze durven jullie zelfs niet om je middel te pakken. Zelfs niet even langs jullie halsjes te strijken. Het was gewoon om te lachen. Wat ze zich allemaal niet inbeelden. Jullie maken me nog dol als jullie zo door blijven dansen. Nee, dansen, mee, dansen. Ik? Ja, met jullie dansen. Stel je voor, als ik die luid daar boven vertel dat ik met flessen gedanst heb. Oh, oh, oh. Ach, eh, waarom trouwens ook niet? Ik zie je gezicht al. Kom, hè, dans met mij. Hè, met jou? Mm -hmm, met mij, beval ik je soms niet. Oh, nou ja, wat, wat zal ik zeggen? Je, als fles je de beste uitgaat, je alleen wat pips, hè. Mm. Naar mijn gevoel, tenminste. Maar wat, pips, ik, om echt bordozen. Bordoos, dat, dat had ik niet eens gezien, jij, jij bent inderdaad mooi, jij bent helemaal met rood bezegeld, jij bevalt me. Nee, ik wil niet dat je er later spijt van krijgt. Oh, wees maar niet bang hoor. Vind je me echt leuk? Ja. Kom in mijn armen en laat ons dansen. He? Dansen! Oh, pak me wat steviger vast. Oh, Dichterbij. Ja. ja, ja, steviger. Dichterbij. Vind je me echt mooi? Jij, jij bent de mooiste die er is. Ik, ik hou van je. Ik zou je zo tegen me aan willen drukken, hè? Heel hard. Ik zou je willen breken. Oh. <smantles> Mijn fles aan <sleas> stukken. Oh, hoe vind je me nu? Achteruit. Wie ben je? Wat zie ik nou? Ik ben degene die je zojuist in je armen hield. Maar je bent helemaal naakt. Oh, huigelaar. Net of je dat niet leuk vindt. En die plas bloed die je op je heen stegt. Dat is voor ons. Voor ons? Ja, dat is ons bed. Dat is toch niet waar, zeker? Kijk eens hoe lang mijn haar is en hoe blond. Ze hangen in het bloed, ze zijn er helemaal mee bevlekt. Eens, kijk eens hoe soepel ze zijn. Het zijn gouden vlechten. Slangen zijn het Laat die vlechten toch over je schouders kronkelen. Wil je ik me nu in al in de, de steek laten? Blijf toch nog wat? Je maakt me bang! Wil je nog een fles? Kijk maar rond! Keus genoeg! Haha! Ik moet per se weten. Die daar met dat groene zegel. Die ga ik bij de hals pakken. En mij naar boven nemen. Bij daglicht kan ik beter zien. Dan zal ik het weten. En de ander ook. Opgelet. Ja, ik heb er. Ze is me niet ontsnapt. Ik heb er stevig vast. Zo. <lacht> Eentje heb ik er tenminste. <laughs> ze zullen het zien daarboven. Ik ga ze er eens goed tussen nemen. Kijk jongens. De duivel zal ik zeggen. Ik heb hem binnen. Het lijkt wel of ik iets hoor, kaptein. Stil toch mensen, stil toch! We horen het geluid van een stem. Oh. hallo, kameraden. Ik kom eraan! Ja, hij is er dus zonder twijfel. Hij is het. Hij komt eraan. Hier ben ik! Mijn god, ik sta gewoon te springen van nieuwsgierigheid. Ik kom eraan, jongens! Hier zijn we dan. Ja, daar is hij, ja. Daar ben ik, jongens. <laughs> eh, hm? Jullie zijn wel dappere kerels. Stoutmoedige strijders, ah, moet ik zeggen. Ja, nou, ja, <laughs> hier, hier, hier is die, jullie duivel. <laughs> ik heb hem bij zijn nekvel vast. Ja, maar dat is een flesje, zo. Ja, ja. Dat is een fles, maar vergis u niet, kaptein. De duivel zit erin. Als ik de kurk eruit trok, dan zou die meteen ontsnappen. Hé, oh, oh. stil. En die helle geluiden, horen jullie die niet? Zet jullie oren eens even wijd open als de kelderdeur. Nou? Buitengewoon die geluiden, vinden jullie niet. Wat bedoel je? Stel scheidlaarzen, ga toch naar binnen! Ga toch die kelder in. Ik kom er net vandaan, en als ik er in mijn eentje uitgekomen ben met die brave meid hier in mijn hand, <laughs> dan zou het wel heel erg verbazen als jullie er niet levend uitkwamen. <laughs> naar de kelder! Ja, maar natuurlijk. Vraag kerel, Het is nu wel zeker dat er in die kelder alleen maar goede fles en wijn staan. Laat dus iedereen maar met de zijne terugkomen om de overwinning van de sergeant te vieren. Op de bruiloft van onze held zullen we hem opdrinken. Ja. Ja. Jij zijt allen in de kelder geweest en gij allen ook zijt ervan teruggekeerd met een fles in de hand, hiermee het voorbeeld van onze dappere sergeant volgen. Eer aan zijn moed, maar wat ik nu wil zeggen is dat het een waar genoegen is onze daar zo te zien zitten met zijn margot. En ik wens hun slechts één ding toe, mannen, dat hun huwelijk... Met vele kinderen gezegend mogen worden. Zeg, Margot. Ja? Die fles daar is voor ons alleen. Een hele fles voor ons met z'n tweeën? Nou, dat is flink wat. Hè? Het is een cadeautje. Je zal wel merken hoe goed die is. Is het Bordeaux? Ja, met groen zegel. Wat zullen de anderen er wel van zeggen? Nou, vandaag mogen we wel een beetje verwend worden. Hey, ja. Die fles is enig in zijn soort. Hij is voor ons tweeën en voor niemand anders. Oh, je schenkt me te veel in. <laughs> ah, te veel. Proef dat nou toch eens, kind. Zoiets krijg je nooit meer te drinken. Pure nectar. Wat is die wijn rood? Even rood als de fles groen is. Ja. Het lijkt wel bloed. Ja, het lijkt wel vuur dat je kegel in brand zet. en door je ader omhoog kruipt. <tie> <tie> Hebt u het nieuws al gehoord, kapitein? Ja, maar Go heeft een kleine gekregen. Ja, een kleine, ja. Maar je ziet helemaal groen. Och, arm zo'n wurm. Gaat het niet goed met hem? Integendeel, hij maakt het uitstekend. Hoezo? En je zegt net dat hij helemaal groen ziet? Ja, hij heeft een groene huid. Net als een onrijpe vrucht. Oh, als dat alles is, dat schijnt de zon er wel weer af. Nou, daar ben ik nog niet zo zeker van. Wat bedoel je? Sommigen zeggen dat het, dat het niet normaal is. Ja, en toch heeft het gewoon negen maanden geduurd. Ja, het is inderdaad wat ongewoon, een groene baby. Maar wat voor soort groen is het? Appelgroen, watergroen, flessen... domme. Flessengroen. Ja, flessengroen. Dat is... Dat is het. Durf je het niet te zeggen? Ik denk hetzelfde als u. Dan zou het dus een straf zijn. Van de duivel, ja. ja van de duivel. Of van God natuurlijk. Afan, dat blijft hetzelfde. Want hij gelooft in geen van tweeën. Het kan dus even goed van de een als van de ander komen. Het komt van de duivel. Want ik heb nog niet alles verteld. Die baby is niet alleen groen. Hij heeft... Hoorantjes? Nee, dat niet. Maar onder aan zijn rug heeft hij een duivelstaartje. Of tenminste iets dat erop blijkt. Heilige Maria. Ja, ze hebben er een dokter bij geroepen. Hij zegt dat ze dat niet weg kunnen halen... Zonder het kind zijn leven in gevaar te brengen. En wat zei hij over die kleur? Dat die waarschijnlijk te wijten is aan zijn opvliegende karakter. Ach, die dokters ook. Die zoeken altijd de makkelijkste oplossing. Ja, Hij zei wisselbaden een massage voor. Ah, dat haalt niks uit. Het helpt je niks om dapper te zijn als je nergens in gelooft. Dat zou u tegen de sergeant moeten zeggen, kaptein. Ik? Hij lacht me vierkant uit. Nou, ik denk voor niet. U bent tenslotte kaptein. Ja, misschien heb je wel gelijk breng brengt me toch wel van mijn stuk te weten dat ze daar in die tenenbroodmand, dat groene jongen, liggen. Ik ga meteen naar de sergeant toe. Ik kom je geluk wensen, sergeant. <klaars> mijn geluk wensen? Daar is helemaal geen reden voor. Kom je maar eens terug, als de baby rijp is. <laughs> ah, aan, wel. Daarom hoef je toch nog niet aan de drank te gaan. Nee. En waarom niet? Geef tenminste een beetje troost. Wegen de flessen. Ik sta trouwens op goede voet met ze. Ik heb ze zelf zien dat ze... ze horen bij de familie. Hm. Daar is Margot? Ja, Die nee. is naar de universiteit. Om raad te vragen. Hm. Ja, in ieder geval is het afschuwelijk wat jullie overkomen is. Zo'n helemaal groene baby. Oh, laten we er niet meer over praten, kaptein. Anders loop ik zelf nog rood aan. Oh ja, misschien gaat het mettertijd. Mettertijd? Ik wil hem roze en blond hebben, nou meteen. Net als alle andere baby's. Als dat niet gebeurt, als hij groen moet blijven, dan mag de duivel hem halen. Ongelukkige. Heet. Wat heb je gezegd? Dat de duivel hem mag halen, dat zeg ik. Dat blijf ik zeggen. Jij gelooft dus in de duivel. Meneer Hemel, lang zal het niet meer duren. En hij daar is beslist een kind van de duivel. Zeg, kijk eens even. Hij is roze geworden. Wat? De jongen, hij is ineens veel minder groen. <tus> u, u ziet niet al te best, meer, kapitein. Ik ben aan het drinken, maar u ziet het leven door een roze bril. Maar het is een wonder. Goeie God, dat is een wonder. Alweer zo'n duivelse streek. Hemelse goedheid. Het is duivels. Alles is duivels. <lacht> Eindelijk. Eindelijk. Hoorde je dat? Die lach ken ik. Maar kijk eens naar het kind. Het is nou helemaal roze. Arme kapitein. Maar als ik je toch zeg dat het helemaal roze is. Mm. Helemaal roze. Verrek, kijk dan eens onder aan zijn rug. Vlugger! Nou, help hem daar eens vanaf. Wat heeft hij daar dan onder aan zijn rug zitten? Niks. Hm? Niks? B ben u daar wel zeker van? Niks? Kijk dan zelf maar. God in de hemel, duivel in de hel. Dankjewel. Mirakel en verdoemenis, ik geloof in jullie. Ik ben een ongelovige idioot geweest. Ik, ik heb er berouw over. Ik beloof jullie dat ik voortaan naar jullie wet zal leven. Dat ik jullie alle twee zal dienen. Ik zweer dat ik overal jullie macht zal verkondigen. Mm. Belzebub. Ah, jij was het dus, hè. Dankjewel, Belzebub. Dankjewel. Ja. Ja, ik herken dat je bestaat. Evengoed als ik besta. Dat je de kerken, die orde van meditatie ontvlucht. En dat je rondwaard in de kroegen, die orde van verderf. Ja, ja ik herken dat het kwaad het kwaad is. En het goede het goede. En dat er geen verwarring meer moet heersen. Geen twijfel meer moet bestaan. Dat alles op dit ondermaanse ten prooi is aan de goede en kwaaie geesten. <lacht> En dat ik, als ik er wat meer van begreep had, niet zo lang doof en blind zou zijn gebleven. Ja, ik geloof in jullie hemelse en helse krachten en ik beloof jullie op mijn woord van hier als man en als onderofficier, dat ik van die kleine engel een goede kleine duivel zal maken. <lacht>